Clemens Peters met het NOS Journaal. In Barcelona zijn tienduizenden mensen bijeen om te protesteren... tegen de overname van het bestuur in Catalonië door de Spaanse overheid. De Catalaanse regio-president Puigdemont loopt ook mee in de demonstratie. En de verwachting is dat hij rond deze tijd een toespraak zal houden... waarin hij reageert op de machtsovername door Madrid. In Spanje wordt met spanning naar die toespraak uitgekeken. Afghanistan is voor de tweede keer in 24 uur getroffen door aanslagen. In de hoofdstad Kabul liet een zelfmoordterrorist een auto vol explosieven ontploffen toen een groep militairen langsliep. 15 soldaten kwamen om het leven. Gisteren werden in Kabul tientallen gelovigen gedood bij een aanslag op een moskee. Alleen al deze week zijn bij aanslagen in Afghanistan zeker 150 doden gevallen. Vooral militairen en politiemensen waren het doelwitten. Baanwielrenner Jeffrey Hoogland is in Europees kampioen geworden op de 1 kilometer tijdrit. In Berlijn was hij in de finale sneller dan de titelhouder, de Fransman Lafargue. Gisteren won Hoogland ook al zilver op de sprint. Vier wedstrijden vanavond in de eredivisie. Eén is al afgelopen, Pek Zwolle won in Breda met 2-0 van NAC. Van Polen maakte opslag van rust 1-0 uit een penalty. En Saimak scoorde vlak voor tijd het tweede Zoolse doelpunt. Hogeschool Windesheim in Zwolle sluit een van de schoolgebouwen... naar een technisch onderzoek. Mogelijk is bij de bouw van Gebouw X in 2010 dezelfde constructie gebruikt... als bij de parkeergarage in Eindhoven, die in mei instortte. De school heeft boormonsters van de vloerplaten genomen... en die zijn aanleiding voor nader onderzoek. Totdat is afgerond, blijft Gebouw X dicht. De gemeente Den Haag melden vandaag dat ook daar tien panden worden onderzocht. Het weer wisselend bewolkt met buien. Aan zee staat een stormachtige wind. Morgen bewolkt, een periode met regen. Er staat opnieuw veel wind en het wordt 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. zee. Zandvoort. zomerhits.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 Nightwalk Top 10 Nightwalk Top 10 Show Showfax And DJs in the mix DJs in the mix like. morning, as as Op zie FM Sampoort FM CFM. CFM.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 En ja, ik, uh, ik denk, ik nummer, het is nog niet echt heel populair. Maar nou ja, misschien als je naar uh, Slam hem luistert, dan... Uh, hij wordt gebruikt voor uh, de promo van... Uh, voor het feestje van uh, volgende week, uh, vrijdag. Hè. Uh, die mixen uh, in de Psycho Ja, we gaan niet te veel uh, in detail treden natuurlijk. Hè, maar je begrijpt wat ik er bedoel. Vandaar dus die met Bloem. Zometeen meteen op de radio, Dua Lipa, Michael Moore en Skylar Gray. Maar eerst die Discipline... Met die blad on my mind. What do you want to do go outside and have a drink no you don't drink just me i took up your habits today we're gonna do whatever you want to do oh honey anything. you know what anything anything you want to oh, do oh god i want to do it all you know i'm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 Crazy. Don't be his friend, you know you're gonna and forth, but he keeps pulling me back.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 Zandvoort. voor.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 Die iedereen 17,50 euro. En voor meer informatie, check de website r.nl. Met onder andere Freddy Morera, de Marv in Victim. Dion Dwight, Brad Braxton. En nog veel meer. Dat vanavond in natuurlijke uh, R in Amsterdam. Met het feestje Kis Kis. En nog een wekelijks feestje. Is uh, Encore in de Melkwegen in Amsterdam? Vanavond encore met het thema It's Your Birthday. Het begint de rollercoop van middernacht uur tot vijf uur in de ochtend. De voor meer informatie op de website melkweg.nl. Met uh, All Nighter bij uh, Wax Friend. En het is supported bij uh, Forshow Bangers en DJ Prime. Vanavond dus in de Melkweg. Het wekelijkse feestje encore It's Your Birthday. Plus natuurlijk uh, hiphop en R&B wat je daar kan verwachten. En wat dichter bij huis in Haarlem.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 En DJs in the mix DJ's in the mix Op ZFM Zandvoort, ZFM. ZFM. ZFM. We hebben Zandvoort zaterdagavond een wandeling over het strand, door de duinen en het centrum van Zandvoort. We horen muziek van uh, James Hype. Met More Than Friends. Dedi samen met uh, Kelly Leeds. En daarvoor horen we Army van Buren met Sunny Days, de Tricternal Remix. En ze werden even tijd van de tien, voor de 10 boven beste de dansroep. Deze week op 10: Kink met Perth. Op 9 deze week: Pasha met Party. Op 8: Chris Lake met Nothing Better. Op 7 deze week. Camel Fat en Elder Brooks met Cola. De Frankie Rizzardo remix. Deze week op 6. Jamie Jones, Nookie met Sound of Music. Featuring KDB. Op 5 deze week. Paolo Martini. Met Red Rocks. Op 4. Rhythm Masters. Met I Feel Love. Featuring uh, Winder Gordon. En op 3. Deze week. extra nummer 1 plaatje. Alweer twee weken geleden trouwens hoor. Camel Fat en Elder Brooks met Cola. Op 2 deze week. Blaze en Amin Edge. Met uh, Lovely Day.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 De muziek van Dave Anthony. Tezamen het sterk met E en Hybrid Heights met Stambol. En dan horen we Manus met Hold Me. En tot zover ook het eerste uurtje van de Nightwalk. Niet getreurd. Zometeen nog twee uur lang zijn we bij. Met zometeen, na het nieuws en weer van uh, tien uur, DJ Mouse met zijn Global House 5. van straks vanaf elf uur gaan we helemaal naar Italië. Met het beste van de Club Zet Italië met DJ Calvis Kelly. Maar voor nu nog even een paar stukjes muziek. Dag, je van Mecht Chapman met La Fiesta. Ik zeg tot zometeen na de break.